Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Braziliaanse oud-president Lula heeft het Hoge Rechtshof in zijn land gevraagd... om te voorkomen dat hij moet beginnen aan zijn gevangenisstraf. Lula is veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege corruptie. Gisteren zei het Hoge Rechtshof dat hij zijn hoger beroep moet afwachten in de cel. Lula moest zich gistermiddag bij de politie melden, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zit nu in het hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond in São Paulo. Honderden aanhangers staan bij het gebouw om te voorkomen dat de oud-president wordt gearresteerd. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen 55 en 75 jaar doet er nu aan mee, meldt het CBS. Vier jaar geleden was dat nog één op de 14. Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar iedereen in die leeftijdsgroep elke twee jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek van de ontlasting. Volgens het RIVM kunnen daarmee zo'n 1400 sterfgevallen... per jaar worden voorkomen. De politie heeft een tweede lichaam gevonden in de Waal bij Brakel. Waarschijnlijk gaat het om een inzittende van een auto... die te water was geraakt. Toen de brandweer de auto donderdagavond op de wal had getakeld... bleek er een dode man in te zitten. Omdat de politie vermoedde dat er meer inzittenden waren... is de afgelopen dag in het water van de Waal gezocht... met duikers, sonarboten, een helikopter en drones... Waardoor de auto in de Waal is beland, is nog onduidelijk. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram... moet zijn account laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en locatie van de afzender zien. Eerder scherpte Facebook zijn beleid voor politieke advertenties al aan... en nu dus ook voor andere politieke boodschappen. Het weer, brede opklaringen met een matige zuidenwind... minimaal rond 6 graden. Overdag vrij zonnig lenteweer met maximaal tussen 17 en 21 graden. Zondag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De nacht van de radio. Met Malou Holshuizen. Een hele mooie nacht. Je luistert naar de nacht van de radio... hier op NPO Radio 1 van BNN-VARA. Het programma waarin ik op zoek ga naar verhalen. En niet alleen. Uh, ik doe dat met Julius van de redactie. En die zit hier. Als je belt naar 0800 1121 -1 -1 of de Radio 1-app... Gebruikt, dan praat je tegen hem. Uh, verhalen van opiniemakers in het Joopcafé. Straks na drie hoor je Francisco van Jolen in gesprek met historicus Hans van der Horst. We hebben een sjoegekolom van cabaretier Pepijn Schoneveld. En de reizende microfoon is in het bezit van theater, serie en filmmaker Tim Kamps. En hij zit in de auto op de achterbank bij Jentel en de Boer. Dat allemaal straks. Eerst mag ik in gesprek met mijn gast van de radio in de Nacht van de Radio. En hij groeide op in Alfa aan de Rijn. Won op zijn 18 een gauw Kal voor zijn rol in de films. Skin. Hij speelde in films als Blackout, Nova Zembla, Schemer en Vanwege de Vis. Hij speelt in uitverkochte theaters in toneelgroep voor met toneelgroep Amsterdam. En hij komt op televisie in series als Veut en Van Goddels. En sinds zondag is hij te zien in een nieuwe Nederlandse serie Zuidas. Mijn gast van vanavond is acteur Robert de Hoog. Robert, goedenacht. Goedenacht. Hey. Hallo. Ja, vrijdagavond. En jij zit uh, in Hilversum. Heerlijk, gezellig. Ja, wat ja. doe je normaal op vrijdagavond? Ja, dat hangt er nog wel vanaf. Soms eet ik met vrienden, soms ben ik een voorstelling aan het spelen, soms sta ik in de kroeg en soms in Hilversum. Soms in Hilversum, ja. ja. ja. Ben je een uh, nachtmens? Nou, ik moet zeggen dat ik een leuker mens ben en een productiever mens als ik ochtends vroeg opsta. Dus mm -hmm. dat probeer ik heel vaak te doen, maar soms zit er wel eens een periode tussen dat het uh, nachtwerk is. Ja. Dat is ook wel eens lekker af en toe. En dan heeft dat voornamelijk te maken met werk of ook met privé dat je veel uitgaat periodes? Nou, soms als je vooral bij Ten Op Amsterdam spelen we veel voorzingen die lang duren, Voorzingen van vier uur. En als je dan klaar bent, dan kan ik persoonlijk niet meteen naar huis gaan en dan lekker gaan slapen. Om, mm -hmm. Dan wil ik nog wel iets drinken of dan moet ik gewoon even ontladen. Dus het gaat wel vaak gepaard met s'avonds spelen. Als ik aan het filmen ben, dan uh, lig ik gewoon keurig netjes om uh, half elf in bed. Ja, zijn die dingen goed te combineren, dus film en uh, theater... of doe je altijd alles redelijk los van elkaar? Nou, het is moeilijk omdat je um, uh, veel aan het repeteren bent. Je bent veel aan het spelen. Met Toneel Amsterdam zijn we ook heel internationaal... Dus uh, drie weken geleden zat ik nog in Australië um, met een voorstelling. Daarvoor zat ik in Japan en dan in New York. En uh, dan is het moeilijk om daarnaast nog te filmen. Maar nu is mijn theatercarrière in een iets rustiger vaarwater gekomen. Mm -hmm. Waardoor ik um, veel meer kan filmen. Um, waardoor ik ook de Zuidas bijvoorbeeld heb kunnen opnemen. Dus dat vind ik ook wel weer uh, prettig. Ik heb nu 4,5 jaar fulltime tenueel op Amsterdam gedaan. Uh, maar nu begin ik zo weer een beetje um, het filmen weer op te pakken. Terug te krabbelen op televisie. Ja. Daar ja. gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eigenlijk wil ik eerst uh, gewoon heel ver terug. Uh, terug naar je jeugd. Oké, okay, ja. let's do it. Ja, la laten we teruggaan naar je jeugd. Wat ja. is je eerste... Nee, grapje. <laughs> nee, wat, voor, uh, wat voor jongen was je vroeger? Um, nou, ik, ik, ik denk toch... als mijn moeder nu luistert... mag ze Julius uh, bellen. Ja, inderdaad. <laughs> op 0800-1121. <laughs> nee, ik was vroeger wel... ik, ik, ik, ik was een vrolijk kind. Een heel druk kind. Um, en ja, goed. Als je jong bent, ben je de wereld aan het ontdekken. Um, en ik heb dat op een wat moeilijkere manier gedaan. Vind ik zelf. Ik was erg brutaal druk. Werd door niet zoveel mensen begrepen. Dus um, ja, ik, ik heb mijn weg op een bijzondere manier uh, bewandeld. Dat ging gepaard met uh, toneelspelen bij de jeugdtheaterschool in Gouda. Wat mijn favoriete moment in de week was op zaterdag. Met uh, vriendjes en vriendinnetjes uh, toneel maken. En door de week zat ik gewoon op school. Uh, ging ik om met iets minder leuke jongens. Dus ik, wa ik was wel eigenlijk twee verschillende personen, denk mm -hmm. ik. Een toneeljongetje. Um, die graag speelde en daar zijn ei kwijt kon en zichzelf kon zijn. En iemand die door de week iemand anders probeerde te zijn... waardoor ik een iets minder leuk mens was. Denk. En was dat dan voornamelijk op school? Ja, school en thuis. Ik denk dat mijn ouders het ook niet heel makkelijk met mij hebben gehad. Um, maar ja, goed, hoe ouder je wordt, hoe, hoe beter je jezelf leert begrijpen... en hoe beter je ook ziet wat je minder sterke punten zijn of de valkuilen zijn. En die, ja, dat wist ik gewoon nog niet toen ik jong was. Dus mm -hmm. ik liep overal in uh, met mijn ogen, met oogkleppen op en dan was ik weer kwaad of dan was ik weer heel druk of dan deed ik iets wat niet mocht. kan je en... een voorbeeld noemen van iets wat niet mocht, wat je hebt gedaan? <laughs> um, ja, nou, ik heb echt met vriendjes, uh, althans vrienden, dat, toen was ik al wat ouder, ja, gingen we echt dingen stelen en zo. En uh, fouten s'nachts op pad en fouten dingen doen. Um, wat er, waar ik uiteindelijk, ben daar niet trots op... maar ik ben wel heel blij dat ik het heb meegemaakt. Mm. Ook omdat het je laat zien welke kant je niet op moet of wil. En ik had door het theater altijd een uitweg... omdat ik op zaterdag wist, dit wil ik, dit wil ik, dit wil ik eigenlijk met mijn leven doen. En wat ik door de weeks doe, dat wil ik niet. Uh, maar daar moet je nog wel eerst achter komen. En wist jouw door de weeks leven, wisten uh, uh, wist die van jouw theaterleven ook? Of waren dat nee. echt twee verschillende... Het nee, lijkt heel... me niet echt als je inderdaad puber bent... en zegt ja, ik ga naar het toneel. Nee, ja en die jongens waar heel ik mee top. hing... die, die, die wisten waarschijnlijk niet eens wat dat was... Mm -hmm. bij wijze van spreken. Um, en ik wilde dat ook apart houden. Ik wilde niet, wilde niet dat die werelden met elkaar vermengd raken. Want ik was te bang dat die wereld een smet zou gooien... op die zaterdag. Um, dus ik was te bang dat als ik dat samen zou lopen... dat ik dat zou besmetten daarmee. Um, en dat heb ik heel bewust niet gedaan. En mijn ouders wisten overigens ook niet dat ik op het boevenpad was. Dat was echt heb je dat hard. goed verborgen kanaal? Ja, heb ik goed verborgen kanaal. Dus je halen. was eigenlijk ook al aan het acteren in je, in je fouten... Uh, maandag tot en met vrijdag ja. uh, speelde je het ja. lieve jongen? Ja, maar ik heb daardoor wel heel veel denk ik geleerd. En wat ik nu kan gebruiken, en dat leer je niet bewust, dat is mm. onbewust. En dat kan ik nu zeggen, omdat ik er nu op terugkijk. Maar ja, dat heeft me heel veel levenservaring gegeven. Maar ik uiteindelijk toch blij mee. Ben. Ja, en hebben je ouders. Uh, uh, hebben jullie het daar nog wel eens over gehad? Is er, is er een moment geweest van omslag? Nou, ik wist wel toen op een gegeven moment. Een gegeven moment kom je in een leeftijd. dat je een beslissing moet maken: wat ga ik nu doen? Middelbare ja. school stopt. Je hebt je diploma's gehaald. Wat ga je doen? Ik wilde heel graag naar de toneelschool. Nou, dat lukte niet. Um, ja, en dan moet je iets gaan doen. Dus ik wilde. Toen dacht ik: nou, dan ga ik kok worden. Uh, mm. Of ik ga iets met rechten doen. Maar dat kok is ook, of iets met rechten. Kok, kok of iets met ja. rechten, ja. Wat <laughs> um, zeiden die ouders? Doe maar kok. <laughs> nou, ze zeiden, ga iets doen in ieder geval. Probeer iets. En je moet wel, uh, toen werd ik niet aangenomen op toneelschool... en dat vond ik echt heel erg. Dus ik dacht van, ja, dat is gewoon wat ik moet doen. Dat ja. voel ik aan alles, maar ik was daar blijkbaar nog niet klaar voor. En zij hebben toen wel gezegd, ja, ga dan maar gewoon werken. Je moet iets doen. Je gaat niet stilzitten uh, en zeker niet thuis. Uh, dus ga maar gewoon je geld verdienen ergens. Toen ben ik in een restaurant gaan werken. Ja. En toen eigenlijk drie maanden later kreeg ik de rol in Skin. Dus het was perfect organisch verliep dat allemaal. Toen kreeg ik die rol. En toen werd ik die zomer, nadat uh, ik de film had opgenomen... heb ik weer auditie gedaan voor toneelschool. En toen werd ik aangenomen. Ja. En uh, die jongens en die, dat hele leven... daar heb je toen meteen afscheid van genomen? Ja, direct weg. Ik wist ook... Nu ben ik weg. Ja. Dit is mijn ticket naar een ander leven. En niet dat ik een slecht leven had. Ik bedoel mijn ouders. Ik kom uit een fantastisch warm gezin en er kwam aan niets tekort. En uh, bedoel, maar het is gewoon ja een weg die je zoekt. En ik wist um, als ik deze kans niet grijp, dan um, ja, wat wat ga je dan laten worden? Ik wist gewoon zeker dit moet ik doen. Dit kan ik heel goed. Um, ja, en ik heb ook de kans gekregen. Want bij heel veel jongens krijgen niet zo'n kans, weet mm -hmm. je. Heel veel jongens die in zo'n positie zitten... die zitten daar nog steeds, omdat ze niet zo'n kans... Dus ja, want heb je nog zicht op wat, wat er van die jongens is geworden? Nou, ik weet wel dat er een paar in de gevangenis zitten, in ieder geval, oh, ja. Ja. Ja, zoals ja. hm. ja. dus jullie luisteren, jongens. Ja, hoe is het? <laughs> ja, je mag bellen, <laughs> als je mag bellen, inderdaad. Ja. Het is wel een gratis nummer, dus het kan wel. Ja. Maar ja. nee, maar ik bedoel... en daarom besef ik me ook wel dat het... Je moet wel zo'n kans krijgen. Ja. En die heb ik gekregen. En dan moet je hem ook pakken. En dat heb ik wel gedaan. Daar ben ik heel trots op. Ik ben heel trots op die beslissing. Dat ik mijn gevoel heb gevolgd. En dat ik op het juiste moment wist. En nu moet ik ervoor gaan. Wat lijkt me ook best wel een klap. Als je dan um, auditie doet voor de toneelschool. En je wordt afgewezen. En dan in een restaurant gaat werken. Want hoe, waarop was je afgewezen? Weet je dat? Ben je ver gekomen? Nou ja, ik ben gewoon... Ik was toen nog zo jong. Ik was ja. 17. Dus ik... Ja, en ik... ik, ik, ik ik, ik, ik, ik moest gewoon een, een, een grens over. Een schaamtegrens over. En dat heb ik bij de Film Skin geleerd. Ja. Daar ben ik zo'n grens over gegaan. Toen ontdekte ik echt een nieuw persoon in mezelf. En dat hebben zij gewoon in die tweede auditie gezien. Toen stond er een veel volwassener iemand. En iemand die ook wel beter wist hoe die moest acteren. Ja, en je werd gebeld uh, voor de rol in Skin. Moest je daar toen nog wel auditie voor doen? Nou, ik zag een oproep op het internet op uh, de website van Kemna Casting. Waarop stond, we zoeken nog een jongen voor een film. En toen zag ik dat. En toen heb ik me op de computer aangemeld. Auditie gedaan. En uh, nou, de korte versie van het verhaal, auditie gedaan. En drie weken later had ik die rol. Ja. Er zijn nog wel wat andere audities nog aan vooraf gegaan. Maar... Ja, to, doordat ik op die oproep gereageerd heb... ben ik er zo bijgekomen Ja, ik heb de film vanmiddag gezien. Ik had hem nog ja. nooit gezien. Uh, ik vond hem heel heftig, maar het is heel uh, grappig. We gaan het zo meteen hebben over uh, Zuidas. Ja. Dat heb ik ook vanmiddag gekeken. Dus ja. ik heb echt uh, uh, twee keer naar je gekeken. Kijk je het zelf nog wel eens terug? Mm, nou, Skin heb ik toevallig ja. laatst teruggekeken. Omdat ik het... Um, op YouTube werd het me aanbevolen. En toen dacht ik, oh wat grappig. <lacht> en ik heb eigenlijk... Ik, ik kijk niet zo... Veel terug voor mezelf behalve op de set dan kan ik nog wel terugkijken ja. omdat ik dan op dat moment weet wat ik dan nog beter kan doen en dit had ik heel lang niet teruggekeken en ik kon er nu echt naar kijken uh, met een afstand die film is mij zo dierbaar en het heeft zoveel voor mij gedaan maar ik, ik, ik, ik was ook dat was een periode van mijn leven waar je gewoon nog niet zoveel nog niet echt weet wat je aan het doen bent en je wordt heel erg ik werd gestuurd door Hanro Smitsman de regisseur mm -hmm. die me daar fantastisch in heeft geholpen en het fantastisch heeft geregisseerd maar je bent nog zo jong, dus je weet. ik heb nu veel meer bewustzijn. Wat ook eigenlijk heel stom is soms, omdat je veel minder onbevangen bent. Ja. Je gaat over alles nadenken en alles krijgt een extra lading. Kan in de weg zitten. Ja, en ik zag daar gewoon dat ik... Ja, ik vond dat ik dat echt heel goed deed. En heel onbevangen. En toen keek ik ernaar en toen dacht ik... Oh, die onbevangenheid, die moet je weer terug proberen te krijgen. Want dat is zo tof om te zien. En dat is heel moeilijk, want ik weet niet... Ja, van ja, hoe krijg je je onbevangenheid terug? Maar de vrijheid in het spel wat ik daar had dat was voor mij nu wel weer inspirerend om te zien toen dacht ik van oh dat dat is tof om nu ook mee te nemen in je spel ja en je was 18 uh, toen je uh, ook een gouden kalf won voor die rol uh, hoe was dat voor jou het verschil van afgewezen worden uh, in een restaurant gaan werken naar in zo'n korte periode ja, ja. Doe je op een gegeven moment loop je naar een podium om een gouden kalf in je handen Bizar, het contrast kan letterlijk niet groter ja. zijn. Niet weten, je wordt niet aangenomen. Toneelschool, wat gaat mijn toekomst zijn? Ik weet het niet. Paniekerig, ook een beetje verloren, eenzaam. En dan een jaar later sta je met een gouden kalf op een toneel. Ja. Ik weet nog dat toen ik dat won, dat ik... Um, ja, gewoon eigenlijk niet wist wat er me gebeurde. En toen stond ik opeens op dat toneel. En die hele zaal zat vol. En dat vond ik eigenlijk mm -hmm. het indrukwekkendste. Toen dacht ik van, wow ik sta op een toneel en die hele zaal zit prop daar schrok ik nog eigenlijk het meeste van dat ik van oh ik moet nu iets zeggen voor al die mensen um, en ja dat winnen van zo'n prijs is heel tof en dat is een hele mooie uh, herkenning en voor mij was het ook nou toen was het echt wel duidelijk dit is wat ik ga doen en ik ben hier volgens mij dus goed in en ja, die bevestiging is heel prettig, maar ja, je bent nog zeker niet de beste acteur. Ik bedoel, ik geloof ook niet echt in de beste acteur. Ik bedoel, je kan in, in sport het beste zijn. Cristiano Ronaldo is het de, een van de beste voetballers ooit. Geloof ja, ik meteen. Ja. Maar acteurs, ja dat is toch iets dat meet je niet af in overwinningen. Of ja, in... Is het meetbaar? Nee, denk ik niet. Ik denk dat je fantastisch voor een rol kan zijn. En, maar het geheel moet gewoon kloppen. Je bent afhankelijk van... Make-up, kleding, uh, licht, techniek, alles. Je maakt zoiets met elkaar. En er is dus niet één beste acteur. Mm. Ik bedoel, ik vind Pierre Bokma een waanzinnig goede acteur. En ik denk dat hij, nou ja, echt wel. Ik kijk heel erg tegen hem op, de manier waarop hij speelt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat zou ik ook wel willen kunnen. Maar de beste acteur, het heeft ook met de rol te maken. Soms ben je wel de beste acteur voor een rol, ja. omdat die rol gewoon heel goed bij je past. Maar ik geloof niet dat er één acteur de allerbeste acteur is. Nee. Kan je iets tastbaars opnoemen van Pierre Bokma? Wat hij dan heeft en wat jij dan... Of is het echt... Is het niet Nou ja, dat is dus het mooie ja. aan Pierre. Het is niet tastbaar. Je kijkt ernaar en je, er gebeurt zo ongelooflijk veel. En hij speelt zoveel dat je gewoon... Je, je, ja, het is niet tastbaar. Je kan het niet benoemen. Dat maakt hem zo goed. Je denkt ook no ik denk ook nooit als ik hem zie, oh, dat is Pierre Bok, maar je ziet gewoon een karakter. En dat vind ik echt waanzinnig. Altijd als hij ergens verschijnt, dan is er, doet hij weer wat nieuws. Het is altijd geniaal, vind ik noem ik het dan. Mm -hmm. Ja, het is onbegrijpelijk hoe hij dat doet. Het ja. is echt een, um, een legende, vind ik. En dan uh, ben je 18 jaar en dan heb je op, mag je opeens doen wat je het allerliefste doet en dat gaat goed, wat doet het met je als. als... Ja, als jongen, als voor je ego bijvoorbeeld. Je ziet, ja, als het opeens heel erg goed met iemand gaat... wat voor effect had dat op jou? Nou ja, goed, ik vergelijk het soms wel eens met... als je voetballer bent en je uh, bent heel jong... Heel, niet dat ik... Ik ben nooit, ik heb, ben nooit voetballer geweest. Maar <laughs> ik kan me het zo voorstellen dat je, je bent jong... en je verdient opeens geld ja. en mensen vinden iets van je. En als het dan heel positief is, dan... ja, als je daar zelf in gaat geloven, dan... Nou, dan kan je nog wel eens naar je schoenen gaan lopen. Wat ook helemaal niet erg is op jonge leeftijd. Want ik ben alleen maar blij dat ik dat heb meegemaakt en daarvan heb geleerd. Uh, maar dat is wel... Daarom vind ik ook bijvoorbeeld zo'n grote prijs voor zo'n jong iemand best wel heftig. In Engeland bij de BAFTA's hebben ze bijvoorbeeld aanstorm, best aanstormend talent ja. van het jaar. Dat is een aanmoedigingsprijs van gooi. je doet het goed en je bent op de goede weg en ga door en... Nou, ja, dat vind ik dan misschien iets passender. Ja, en hoe zat dat bij jou? Ging je naast je schoenen lopen? Ja, behoorlijk, ja. Ja? Ja, tuurlijk. Nou ja, niet, ja, tuurlijk. Het is niet vanzelfsprekend. Mm -hmm. Sommige mensen zullen wellicht niet naast hun schoenen gaan lopen. Maar ja, goed, als je je omgeving verandert ook. Ik zat op toneelschool en daar zeiden de docenten tegen mij... Ja, ja, maar jij bent er al. Jij zit al in die beroepspraktijk. Ja, ja. ik bedoel. En dan denk ik van nee, maar ik wil gewoon heel graag op school studeren. Want ik weet het allemaal nog helemaal niet. Ik heb geen flauw idee. Die film was gewoon... Nou ja, ik was wellicht de beste acteur voor die rol. En dat klopte bij elkaar, waardoor het een hele goede film werd. Maar bedoel, ja, dat heb ik echt niet in mijn eentje gedaan, snap je? Ik werd daar zo in gestuurd. Dus je weet nog helemaal niet zo goed wat je aan het doen bent. Mm -hmm. En waren er mensen die jou uh, daarop konden aanspreken? Van, joh, Robert, uh, ik weet niet. Nou ja, Even zeker. Even normaal doen? Nou ja, ik ben op een gegeven moment naar... Um, uh, geswitcht van agentschap. Toen ben ik naar Janie van Ierland uh, gegaan, mijn uh, agent... En die heeft mij wel echt um, aan de hand genomen en begeleid. En daar heb ik ook echt wel veel gesprekken mee gehad. Die zei van ja, je moet gewoon je focussen op je vak en niet op randzaken. En je moet gewoon ja, bij jezelf blijven. En die heeft mij daar echt in gestuurd. En ook maar af en toe flink met de neus op de feiten gedrukt. Mm -hmm. zegt van ja, dit gedrag kan gewoon niet. Ja. En ja, dat ben ik toen ook gaan inzien. En nogmaals, ik ben heel blij dat het gebeurd is. Want ik weet nu hoe ik, hoe ik daarin niet wil zijn. Net zoals ik vroeger, toen ik nog op de middelbare school was... wist dat ik dat niet wilde zijn. Ja. Um, maar ja, je moet sterk in je schoenen staan... als er zoveel succes op je afkomt... om ja, dat niet een beetje te gaan leven. In zo'n korte tijd ook? In zo'n korte tijd, ja. Je valt van de ene verbazing in de andere. En, um, maar nogmaals, ik, ik denk niet dat dat slecht is. en ik denk Maar je moet op een gegeven moment niet... Te veel eigen glazen in gaan gooien. Mm. Want dan op een gegeven moment is het ook wel een keertje klaar. Ja, had je veel vrienden in je in de klas op de toneelschool? Um, nou ja, ik, je, je vormt een groep zoals je dat uh, op, de, op de middelbare school ook doet. Dus ik had, ik, ik had een groepje waar ik veel mee omging. En andere mensen weer niet, maar ik ging wel goed met iedereen. Mm -hmm. um, en die, die kleine kern, ja, daar ben ik nog steeds bevriend mee. Ja, en hoe zit dat als je dan net begint met onzekerheid... en dan weet je hoe, hoe snel dat gaat? Is dat iets wat overgaat? Kan je dat afleren? Ja, zeker. Ook omdat je er na een tijd achterkomt... dat succes is niet belangrijk is. Dat doet er niet toe. Um, het ga, je maakt ook geen films om prijzen te winnen. Weet je, je gaat niet een film beginnen met... nou, uh, we gaan vijf graal al winnen ja. met deze film. Zo, zo denk je niet. En je bent gewoon, ja, je wordt ouder, rustiger, volwassener En je leert je, je wordt gevormd als acteur. Um, dus ik denk dat je daar, en, en je wordt ook gewoon ouder. Ik denk dat het voor acteurs heel belangrijk is. Als je heel jong bent, je moet gewoon groeien. Mm -hmm. En ik vind, als je richting de dertig gaat... dan komen er ook wat mooiere, zwaar, zwaardere rollen. En dan, ja, ik bedoel, acteurs, act, ja. Daarom vind ik Pierre ook, weet je. Die, die is op een leeftijd, die heeft zoveel meegemaakt. Die heeft zoveel meters gemaakt. Ook bij het op Amsterdam, waar ik werk met... Hans Kesting, die ik ook echt zie als een soort mentor. Weet ja. je, dat is iemand die al 25 jaar op het hoogste niveau speelt. En, en um, die heeft zo lang gewerkt om te zijn waar die nu is. Het is een beetje raar als je als jong jongetje dan denkt: ah, ik ben een uh, van de beste. Want dat ben je gewoon niet. Mm -hmm. um, dus dat is, voor, heeft, is, ja, is heel inspirerend voor mij geweest. Ja. Ben je nu nog wel eens onzeker over, over je spel? Ja. Nou ja, en vroeger, dus als je zo jong bent en, en uh, um, zo wordt bejubeld... ik was toen heel zeker van mijn zaak. Ja. Terwijl ik eigenlijk nog niks had om zeker over te zijn. Want er was nog niks. En ik was heel zeker over alles en ik wist zeker dat ik dit... En, en nu ben ik eigenlijk heel onzeker over veel dingen. En ik, denk dat dat, ik vind dat een fijnere eigenschap om onzeker te zijn. En bespreek je dat met, uh, uh, met andere acteurs? Met... Ja, heel erg. Bij het toneelgroep Amsterdam bespreek ik dat met heel veel acteurs. En dat vond ik ook het mooie aan toen ik daar binnenkwam. Dat ik dacht van, oh, die grote acteurs... en die lopen zo de scène op en die gaan spelen. Maar ik zag ook, dat was voor mij een grote les... dat iedereen onzeker is en het mm -hmm. niet weet. En probeert te zoeken. Alleen maar aan het zoeken is, continu aan het zoeken is. En dat was voor mij echt een openbaring. Van, oh, ik hoef het allemaal niet te weten. En ik mag onzeker zijn en... Ik heb vooral ook leren falen, fouten leren maken en durven maken. En het ook accepteren dat een fout maken niet erg is. Dat dat juist veel meer brengt dan in plaats van alles maar zeker willen weten... Mm -hmm. en alles goed willen doen. Kan je een voorbeeld geven van iets wat je, wat je hebt gedaan... en waarvan je achteraf zegt, ja dat, dat is fout gegaan? En dat... Nou, ik, we gingen een voorstelling maken bij de nugt Maria Stewart van Schiele. Um, en Ivo van Hoven regisseerde dat. En dat, die teksten zijn heel moeilijk... Ja. En um, daar werd ik wel echt met mijn neus op de feiten gedrukt... van uh, wat acteren nou inhoudt en hoe getraind je daarvoor moet zijn... en hoe, hoe doorgewinterd je moet zijn om dat soort stukken te spelen. Daar viel ik wel echt even door de mand. Mm -hmm. En daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. Um, maar dat was wel een van de momenten dat ik dacht... oh, oh jongen, <laughs> jij moet nog wel eventjes wat meters maken... en wat jaren toevoegen aan je palet... Uh, voordat je dit soort grote stukken eigenlijk kan spelen... En heb je hem uiteindelijk wel gespeeld? Ik heb hem gespeeld, ja. En ik heb daar heel veel van geleerd. En het was zeker niet het beste wat ik ooit heb gedaan. En, maar ik heb daardoor echt waanzinnig veel geleerd. En daar ben ik gewoon vooral blij mee. Dat, dat ik dus echt tegenslagen nu probeer om te zetten naar iets positiefs. En dat je niet, want ik kan ook heel snel verzanden in een soort emotioneel. Oh, ik begrijp het niet en ik vind mm -hmm. het moeilijk en ik snap het niet. En dan word ik heel neerslachtig en heel eenzaam. En dan ging ik ook bij het applaus. Dacht ik van ja, ze klappen voor iedereen, behalve voor mij. Sukkel, weet je wel. Ja, maar dat. En dat is dan ook weer iets wat je terughoort van veel andere acteurs die dat dan ook hebben gevoeld. Je voelt je dan heel erg eenzaam. Terwijl je gewoon ook daarna waarschijnlijk... verhaal wordt van... hé hey man, dat heb, ik, dat heb ik ook meegemaakt vroeger. En het slaat helemaal nergens op. En dus zo moet je niet denken. En je en... staat tussen je collega's die, die met hun hand op jouw rug staan uh, te buigen. En ja, dan voel jij je heel alleen. Ik denk ik dat is niet voor mij. Ik heb het gewoon niet goed gedaan. Ook heel erg streng voor mezelf. Wat heftig lijkt me dat. Ja. Omdat dan, dat, ja, dat, dat dan je is ook... werk is. Ja, dat is, dat is ook zo. En het, ja, het is... Ja, soms is dat be best zwaar. Of zo. En ik heb vooral een grote innerlijke dialoog altijd met mezelf. Ik praat heel veel tegen mezelf. Wat zeg je dan? Ik heb een hele mooie um, print gekregen van een vriend uh, van Peter van Straten. En dat is een man die op zijn bed zit en die in de spiegel kijkt... en tegen zichzelf zeg zegt, lul. <laughs> <laughs> en dat is wel een beetje een print die gaf via mij en dan moest ik lachen. En die zei ja, dat ben jij. Toen zei ik, ja, dat, daar heb je wel gelijk in. Maar dat heb ik ook wel afgeleerd nu. Soms heb ik het nog wel van die dagen. Maar dat, dat heb ik ook wel afgeleerd. Heb je rituelen voordat je opgaat? Nou, dat verschilt echt per voorstelling. Bij sommige voorstellingen dus luister ik altijd muziek... Altijd lul. Altijd lul, sowieso. Altijd lul voordat ik opga. Lul en dan op. Nee, bij sommige voorstellingen luister ik veel muziek. Bij andere voorstellingen loop ik het liefst een half uur voor aanvang binnen. Kleed ik me om en loop ik het toneel op. Dat verschilt echt per project. Mm -hmm. Dus geen dwangmatige. Nee, ik dacht in het begin dat ik dat heel erg moest doen. Want ik zag bijvoorbeeld dat de ene acteur heel erg zijn tekst nog ging doen voor de voorstelling. Een andere acteur die was tekeningen aan het maken. Een actrice was een liedje aan het zingen. Iemand anders. Dus ik dacht van, oh, dat zijn allemaal hun ri rituelen. Ik moet ook iets hebben. Of ik moet. Toen dacht ik, nee, ja, je kan wel gaan kopiëren of iets gaan creëren wat er niet is. Maar dat, dat gaat organisch. Nou, bij, bij een voorstelling die we net gespeeld hebben, Kleine Zielen, luister ik altijd nummers van Herman van Veen. Voor aanvang, ja, dat wordt dan een ritueel, dat slijpt erin. Maar als een dag niet gebeurt, is dat ook niet heel erg. Het is dus niet zo dat je dan denkt: Oh, ik kan, oh, ik niet, kan op. niet op. Nee, ja. nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Heb je iets met Wim Zonneveld? Wim Zonneveld. <laughs> um, ja, ik vind Wim Zonneveld een, een heel bijzonder man. Um, het is natuurlijk voor mijn tijd. Um, maar de liedjes, mijn vader luisterde vaak in de auto naar Wim Sonneveld. En ik vind, ja, zijn stem heeft iets betoverends. En zijn uitstraling ook. En de, de dingen die hij heeft gemaakt ook. En je voelt ook als mensen over hem spreken... hoe bijzonder hij moet zijn geweest. Um, en ik vind het een iconisch figuur in de Nederlandse um, ja, muziek, toneelwereld. Um, ja dus dat vind ik wel heel bijzonder. Ik zou hem graag ooit willen spelen. of zo, In ieder geval zo'n rol. lijkt me fantastisch om in de huid te kruipen... van iemand die zoveel mooie dingen gemaakt heeft en geschreven heeft. en Dat lijkt me een grote eer. We gaan zo even luisteren naar Wim Zonneveld. Maar... Mocht je als luisteraar nou net inschakelen... Um, en een vraag hebben aan Robert de Hoog. Die zit nu tegenover mij. Dan kan dat. Dan kan je jullie eens van de redactie bellen. Dat kan via 0800-1121. Maar we hebben ook een Radio 1... App, daar kan je ook je vragen achterluisteren. Heb jij, we hebben ook een Facebookpagina. Dat klopt, we hebben ook een Facebookpagina. Met 100 uh, likes. We zitten bijna tegen de honderd uh, aan, ja. Het loopt storm. Het loopt klopt, storm, daar kan je ook je vragen achterlaten. Zeker. Um, en na Wim Zonneveld gaan we verder praten met Robert Hoog. Onder andere over Zuidas. O, oh, Thijs de glazen wassen had met eindeloos geduld... Al een paar jaar elke week het formuliertje ingevuld Waarop hij zijn sportprognose voor de voetbal had onthuld Met een eentje of een tweetje of een drietje En uiteindelijk bracht de radio de tijding van belang Oom Matthijs had alle uitslagen in wild sportieve drang. Kuste hij voor het eerst na jaren weer de wat verweesde wang. Van zijn echt en poolgenoten, tante Mietje. En het nieuwtje vond Terstond. zijn weg van mond tot mond. Zeg, heb je het al gehoord van oom Matthijs? Oom Matthijs heeft de prijs in de voetenbalpoel. Het niet droog meer als je voelt wat ik bedoel. O, oh, het heeft de prijs in de voetbalpool. Alle buren leefden mee en oom Dirk sprak sympathiek. Maar gaan lappen voor een bloemstuk, man hè, allemaal een piek. Het werd de witte arons want dat vonden ze zo chic. Met een zilveren lint eraan met rust en vrede. En de Rotterdamse bakker hield een aanspraak over voetbal, wel een wij. En hij sprak nog even over Feyenoord. Maar hij kwam er niet verder mee, want een Ajaxman die kneep zijn Adamsappel tot puree. Zodat iedere dacht dat hij was overleden, maar de bakker kwam weer bij. En samen zongen zij, zeg heb je het al gehoord van Oën O, het ijs? o heeft de prijs in de voeten behoud. Niet droog meer als je voelt wat ik bedoel. O, oh, met ijs heeft de prijs in de voetbalpoel. Tante Mietje had intussen met een joviaal gebaar. Lallend door het huis geroepen, rammen jullie alles maar. Want ik heb al zo lang genoeg van dat warmstekig meubelaar. Morgen ga ik met de nieuwe spullen steken. We verhuizen naar de goudkust en daar kopen we een flat. En ze nam een trijpenstoel en gaf een dreun op het buffet. Godzijdank, riep Alpoe juichend. En ze stapte uit haar bed en begon met in het alkoofje af te breken. Zij dacht niet aan haar jecht en zong met blij gezicht. Ze oh, oh, dan oh, Van oh, O, oh, Matthijs heeft de prijs in. komt voor ik ik en het niet droog meer als je. O, oh, Matthijs oh. heeft de prijs in. Geweldig. Ja, nou, dat vind ik geweldig hoor. Dat is nog nooit gebeurd, weet u dat? Het is nog nooit gebeurd dat er na het derde couplet al een beginnetje was. Toen het feest op volle gang was, kwam er een harmonica Want er is geen feest compleet, zei het oh, Thijs zonder bal Balnaar Bal na wat, zei tante truitje, bal dit, zei tante daar En ze schonk een bloemenvaas vol oude klaren. Toen bij het ochtendgloren iedereen verzadigd was van het vocht Heeft een vuilnisman de lege flessen bij elkaar gezocht En die heeft toen van het stasie geld een buitenhuis gekocht <tied> En is stil gaan leven in de buurt van Laden. En iedere visteling zo toen hij huiswaarts ging. Zeg, heb je toch gehoord van Omer? Zon al scheen en iedereen vertrokken was En ome Thijs een beetje misselijk zijn ochtend krantje las Haalde tante Mietje plots het formuliertje uit haar tas Dat ze blijkbaar had vergeten af te geven Even zag het er naar uit dat ome Thijs het leven liet Maar toen hij er zo zag janken zei je ouwe helemaal niet Want ik heb nog steeds twee handen aan mijn lijf zoals je ziet En daar hebben we altijd van kunnen leven Koop op en lach maar weer, al zingt er niemand meer. En nu gemengd voer. Zeg, heb je dat maar... Je hoorde Wim Sonneveld met de nummer uh, Ome Thijs. En je luistert nog steeds naar de nacht van de radio hier op NPO Radio 1. En uh, tegenover mij zit Robert de Hoog. Wat uh, doet het met jou, zo'n nummer? Er gebeurt ja, heel veel namelijk. Ja, dit is toch fantastisch. Dit, ook als je hoort dat iedereen mee gaat zingen. Het, het, het verbroedert. Het, het verwondert. Um, ik, dit, dit zie je gewoon niet meer in het theater. En misschien zullen mensen dan zeggen... ja, maar dit uh, is ouderwets en dat deden we vroeger. Maar ik geloof... Ik geloof dat dat nog steeds kan en dat het nog in ons zit. En ik vind dit gewoon heel bijzonder. Het maakt je vrolijk. Ik zit mm -hmm. gewoon met een glimlach op mijn gezicht hier naar te luisteren. Um, ja Dus ik vind dat, dat een groot goed dat we dit in Nederland hebben gehad. en ik vind ik zou, Het is ook leuk als jonge mensen dit af en toe ook nog eens zouden luisteren. Of kijken of ja. zien of zo. Ja. ja. En je zei ook uh, uh, dat je inderdaad een, een, een voorstelling maakt van vier uur. Ja. Uh, denk je dat mensen nog naar theater gaan dus voor, voor zo lang? Nou, ik denk het toch wel, omdat ik denk dat een mens toch behoefte heeft om met elkaar samen te komen en iets mee te maken met elkaar en te kunnen ventileren, gevoelens te kunnen ventileren via een voorzitter. Het is toch anders naar de bioscoop. Je bent met echte mensen in een zaal. Te, aan de overkant gebeurt iets van je wat op dat moment daar gebeurt. En afloop drink je met elkaar een glas en praat je erover en het doet altijd iets met je. Of je vindt het verschrikkelijk of je vindt het prachtig. of Iemand zei ooit tegen mij... Um, vroeger wilde ik nooit naar het concertgebouw zijn. Een oudere acteur tegen mij. En toen, toen zei mijn vader, je moet toch gaan. Je moet er toch een keer naartoe gaan. Doe het nou eens. Want je weet niet, misschien ga je naar een concert van drie uur... en dan vind je twee uur en vind minuten er geen zak aan. Maar die ene minuut, die kan jouw leven veranderen. En die zei, toen ging ik naar het concertgebouw... en dat was een heel saai stuk... Um, van Hendel. En het, was, het duurde heel lang en het was zo saai. En er zaten alleen maar oudere mensen, heel keurig, netjes. En toen gebeurde er iets. Na nou, een anderhalf uur. En dat verwonderde mij zo. Dat prikkelde mij zo. Dat gaf me zoveel inspiratie. Ik weet niet eens meer wat het was. Maar ik weet dat ik opgeladen, vol de dag in ging. En dacht, ik wil iets doen met kunst. en Ik, moet, ja, ik vind wel dat je jezelf ook moet uitdagen. En het, het, het gebeurt gewoon. En ook al is het maar die vijf seconden. Ik ja. denk dat het heel bijzonder is, theater. Wanneer is het laatste dat het jou is overkomen, dat je iets zag? Nou, ik, ging, ik werd laatst meegenomen door een goede vriendin van mij naar uh, het NDT. En ik, ik was eigenlijk, ik had wel dans gezien, ballet en zo, maar dit had ik nog nooit gezien. En ik dacht, nou, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. En ik zat in de zaal en ze begonnen. Ja, en na twintig seconden had ik al sprongen al tranen in mijn ogen. Van de, dat ik dacht, wauw, wat gebeurt hier? Wat goed en die muziek en die lijven en die. Ja, ik vond dat ongelooflijk bijzonder. En zo leerde ik weer iets. En toen dacht ik, wauw, dans is ook vet. En ik wil daar vaker naartoe gaan en wat tof. En het vertelt me een verhaal. En ik haalde er dan uit dat het over... Zij deden iets ingenieus met, allemaal met een zeil waar ze onder lagen. En dat werd een golf. En dat ze dansten onder dat zeil. En ze kwamen er af en toe onder vandaan. En ik dacht meteen, nou, dit zijn vluchtelingen op zee... die naar een betere wereld varen en in een storm terechtkomen. En mijn vriendin die had weer iets anders in gezien. Toen dacht van ja, dat is toch fantastisch dat je je fantasie zo kan laten prikkelen. Mm -hmm. Kijk even naar jullie. Ga jij veel nog naar het theater? Of ben jij daarvoor te charteren? Uh. Oh, zou ik je anders? <laughs> dat is wel fijn. <laughs> dat is wel prettig. Ja. Uh, ja, ja, ik probeer wel veel te gaan. Ja. Ja. En uh, vaak ook op de Bonnefoy. Ik vind het heel leuk om, uh, als ik op een dinsdag nog niet weet. Wat ik wil doen en dan opeens naar in Amsterdam, waar ik woon, naar de kleine comedie te gaan of iets te zoeken wat ik ja. totaal niet ken. Maar even dezelfde vraag dan ook aan jou. Wanneer heb jij dat voor het laatst gehad dat je werd verwonderd? Um, echt verwonderd. Ik ben, het is stel een lastige vraag, maar ik ben naar mm -hmm. een stuk geweest uh, een tijd geleden. Ik kan. Toevallig, nu even de naam niet uit mijn hoofd, maar dat, dat was niet in erg Delamar, in de uh... in Pluk van de Pettersles. Pluk van de Pettersles was fantastisch. Ja. Nee, maar wel echt dat ik, dat, ik, dat ik er echt een aantal dagen van in de war was en dat, ik er echt, echt, echt, dat het een aantal dagen in mijn hoofd zat. Mm -hmm. En dat je ook door uh, naar een theaterstuk dat je ook anders naar, naar de wereld kan gaan kijken. Dat is wel echt, echt bijzonder. Ja, mooi. Ik, uh, het is goed dat je open staat. Ja. Want ik uh, wil weten of er nog wat gebeurt in de Radio 1-app... of op onze Facebookpagina. Zijn er nog vragen voor? Er zijn, ja, we, we hebben één vraag binnengekregen van Marjolein Soetaars. En die, uh, die vraagt eigenlijk of jij broers en zussen hebt... en of die ook wellicht, mocht je broers of zussen hebben... of die ook, wat in de, uh, of die ook acteur zijn of in, in dezelfde wereld leven. Nee, die leven allemaal op Mars. Ja. Um, nee, ja, ik heb een zusje, een heel lief zusje. En die, um, nee, die, die houdt van kunst en die gaat veel naar het theater. En, uh, maar die, um, die doet een veel um, ja, nobeler werk. Die um, is heel hard aan het werk om uh, van deze wereld een betere plek te, te maken. Um, zij uh, reist de wereld over naar conflictgebieden. Uh, praat daar met mensen en kijkt hoe, hoe, hoe um, het beter zou kunnen uh, in die landen. Um, en zij werkt op dit moment uh, in Nederland wel. Zij werkt voor het Prins Klaus Fonds. Um, en uh, ja, dat fonds kijkt eigenlijk naar uh, kunstenaars in uh, uh, moeilijke gebieden... die belangrijk zijn en iets teweeg brengen in dat land. En uh, nou, ieder, ieder jaar heb je daar een prijsuitreiking voor. Dat is dan het hoogtepunt. Maar zij praat met al die mensen die over de hele wereld kunst maken. En, uh, ja, dat, uh, ik, ik, uh, um, en ze is politiek zeer geëngageerd. Dat is een hartstikke slimme jonge vrouw. Um, en uh, daar ben ik heel trots op. Maar uh, niks met theater. Nee, ik ben eigenlijk de enige in de familie die iets met uh, toneel doet. Oké. Okay. Uh. Ja. Is zij jonger dan jij? Ja, zij is jonger. Ja. ja. Van uh, streven naar een perfecte wereld is natuurlijk een superklein klein bruggetje naar uh, Zuidas. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, kun je kort vertellen waar die serie over gaat? Nou ja, de titel zegt het. Het gaat over de Zuidas. Het ja. gaat over een groot advocatenkantoor op de Zuidas. VDSGM. Um, en je komt de serie eigenlijk binnen door de ogen van uh, Sabia. Gespeeld door Juman Fatal. Um, een jonge stagiaire die heel graag bij dat advocatenkantoor wil werken. Daar binnenkomt en... Um, ja, via haar zie je eigenlijk wat ze zich afspeelt op de Zuidas. En voornamelijk in het kantoor van VDSGM. Mm -hmm. Ja, Julius en ik hebben een beetje een Zuidas fascinatie. Omdat wij rijden er eigenlijk elke nacht uh, ja. langs. En dan uh, uh, zijn er altijd nog een paar uh, lichten aan. Ja. Op sommige verdiepingen. Ja. Um, en wij vragen ons dan, wat, ge wat gebeurt daar? Wat zou daar gebeuren? Heb jij daar enig inzicht in gekregen in... Ja, nou ja, dat ik denk dat er, dat er nog vooral veel en hard gewerkt wordt. Het gaat over grote zaken en mensen willen zich heel graag bewijzen. Um, dus ja, als, als jij denkt een zaak te kunnen winnen... of een streepje voor hebt op een collega van jou... om de, tot drie uur s'nachts uh, door te blijven werken... ja, dan is dat best mogelijk. Mm -hmm. En wie speel jij? Uh, ik speel Edwin de Keizer. Um, advocaat die het al gemaakt heeft daar. Um, op het punt staat partner te worden... Bij de firma. Maar zich nog wel echt moet bewijzen en gehaaid is. En een, een collega van hem, Lavinia, gespeeld door Noortje Herlaar, zit op hetzelfde niveau en die probeert hij eigenlijk af te troeven door grotere cliënten binnen te halen en grotere zaken te winnen. En Sabia gaat voor hem werken. Mm -hmm. En het is een, een man die zich vrij zeker is van zijn zaakjes, licht, arrogant. Uh, maar gedurende de serie zie je toch steeds meer zijn kwetsbaarheid en zijn zwakke punten en ja je ziet toch ook echt wel dat het mensen zijn weet je die advocaten daar lijken altijd op robots en het is allemaal heel abstract miljoenen deals ja. en dan denk je altijd ja miljoenen deals maar ik heb bij rechtszaken gezeten waar het over waar twee bedrijven een ruzie hadden over een factuur van 300 miljoen dat ging dan over dat hij niet betaald zou worden, maar dat moesten ze toch echt gaan overmaken, want dat je echt denkt, Jezus Christus, 300, dan kan je een heel land van te eten geven. Ja. Um, daar ben ik helemaal je vragen kwijt. Waar hadden we het nou over? Nee, we hadden het over uh, wie je speelde. Dus ja, wie, wie ik speelde? Ja, ja precies. Um, dus het, is, dus het is fascinerend. Ja, ik zei dat het echt mensen zijn. Dat ja. Er zitten toch echt mensen achter. En er gebeurt iets met, met je als je onder zo'n grote druk staat. En dus over dat soort bedragen um, ze spreekt met elkaar. Ja, dan, dat doet iets met je. En je en... hebt het nu iets over wat realistisch is. Hè? Dus ja. dat is waarschijnlijk heb je je voorbereid op de rol. Mm -hmm. En heb je deze zaak in werkelijkheid gezien. Ja. Over die 300 miljoen. Ja. Ja, dat heb ik gezien. Ik ben naar de Zuidas gegaan en ik ben die mensen gaan niet zozeer over de inhoud van die zaken. Mm -hmm. Ik bedoel, want dat is heel saai en daar begrijp je echt letterlijk helemaal niks van. Dan gaan ze door alle statuten heen en alle afspraken. En dan denk je echt van, nou, na twee minuten uh, tune ik dan uit. Ja. Dan ben ik weg. Ik ging vooral heel erg letten, hoe bewegen die mensen zich? Hoe zitten ze te pleiten? Hoe hebben ze hun kleding? Hoe leggen ze hun pen neer? Hoe... Hoe, doen, hoe hebben ze hun haar? Dat soort kleine dingetjes. En mm -hmm. wat is de? er zaten oudere advocaten uh, um, en er zaten jonge jongens bij... die dan af en toe ook mochten pleiten. Ik ging vooral op die jonge jongens letten. Hoe gedragen zij zich dan? Hoe zitten ze naast hun, uh, uh, naast hun mentor? En dat vond ik heel interessant om te kunnen zien. Ja, heb je, heb je één iemand uitgepikt? Zo van jou ga ik kopiëren? Ik heb een, een, ouder, ja, ik heb een oudere, oudere, omdat ik dacht... ik wil de gearriveerde advocaat spelen. Dus ik wil heel graag spelen dat hij er al is. En dat, dat is hij ze natuurlijk nog niet helemaal. Dus ik ging op een van de oudere manier letten, een hele keurige manier, die, die sprak ook op een bepaalde manier. Die, dat heb ik proberen te onthouden voor tijdens het pleiten. En die had een tik met zijn voet onder zijn bureau. Die zat de hele tijd te, te tikken. Terwijl hij heel rustig en heel duidelijk sprak. En ik, toen als hij begon te praten, dacht je ook van ah, hij gaat winnen. Want je mm -hmm. gaat ook een beetje kijken alsof het een tenniswedstrijd is. De tegenpartij kwam heel onrustig over. En hij was heel rustig en wel bespraakt. En zei dat klopt. Dus oh, hij gaat winnen, hij gaat winnen. Dus dat vond ik heel interessant om naar te kijken. En zo'n zo tik met een voet. Dat zou je niet zien in de serie. Maar ik vind dat toch wel leuk om dat mee te nemen voor mezelf. Ik geloof dat al die kleine dingetjes wel bijdragen. Aan, de, aan het vormen van een karakter. Ja, wat heb je nog meer nodig om in zo'n karakter te kruipen? Nou, ik luister bijvoorbeeld muziek. Uh, ik maak dan een gewoon per per project een Spotify-lijst aan ja. um, met muziek. Um, en dat luister ik dan ter voorbereiding. En ik werk ook graag met mm, nou bijvoorbeeld een kostuum thuis hebben... wat ik dan op het moment dat ik ochtends naar de set ga al aan heb. Het is gewoon een beetje die transformatie proberen op te zoeken... en echt dat karakter proberen te vormen. Ja, en hoe lang ben je dan zo'n karakter? Nou, ik kan het wel uitzetten, hoor. Ik vind namelijk altijd een beetje gedoe... mensen die uh, dan drie maanden lang... Uh, dan zou ik drie maanden lang uh, een soort arrogante kerel zijn. Die op de dat, ik vind ook de kunst van het acteren... dat je gewoon als, als de dag klaar is met elkaar een glas wijn uh, drinkt... en gewoon weer normaal doet, om het even zo uit te drukken. Dat vind ik ook wel de charme ervan. Maar als de dag begint, dan ben ik wel in focus, ga ik weg. Maar als ik terugkom, ben ik wel gewoon los en vrij. En, ja. Waren de mensen toegankelijk... die jij benadert om je voor te bereiden... Nou, het is gewoon een vrij gesloten wereld. Omdat het sowieso... Je werkt met geheimhouding, dus je kan mm -hmm. eigenlijk over helemaal niks praten. En je wil gewoon niet... Uh, uh, ja, ik bedoel... Um, iedereen die dichtbij komt, kan ook een bedreiging zijn. Want voordat je het weet, als je een fout maakt... gaat de deur open en dan is er meteen weer een nieuw iemand... de volgende ochtend om negen uur... Mm -hmm. op, uh, op de plek die jouw kantoor was. Dus... Nou ja, het is een vrij. Je weet, je weet er ook niet zoveel van. Ik bedoel, bij Paal of bij de wereld doorzitten door strafrechtadvocaten. En die zien we bijna dagelijks met een spraakmakende zaak hier of daar. Zuid-Als advocaten hoor je eigenlijk niet zoveel over. En niet iedereen leest het FD. Dus het is een vrij gesloten wereld. Dus dat was wel moeilijk. En ik denk, maar ik denk ook echt vooral dat we ook onze eigen wereld hebben moeten creëren. Want als we anders gaan in typetjes worden. en dan ga je een soort reconstructie maken van hoe het gaat. dat, dat vind ik ook niet interessant. We maken wel een dramaserie. Dus we hebben echt ook wel onze eigen wereld gecreëerd. Mm -hmm. Maar is het, uh, heb je al reacties van uh, Zuid-As advocaten gekregen erop? Ja, nou ja, veel mensen vinden het. Uh, er stond vandaag toevallig een groot artikel in het NRC. Uh, met een advocaat en die vond het allemaal, nou die vond het sommige dingen niet heel realistisch en zo gaat het echt niet en we zijn niet echt niet alleen maar hele heftige mannen die zo zich zo gedragen. Um, maar ja, de scripts zijn geschreven door drie meisjes die op de zuidas hebben gewerkt en het echt hebben aan leven hebben ondervonden. Dus nou, er kloppen heel veel dingen gewoon wel. Ja. Um, maar ja, goed, we maken een dramaserie, Dus sommige dingen zijn natuurlijk ook extra aangezet... of een beetje gedraaid... zodat het wat interessanter is om naar te kijken. Maar veel mensen die het gezien hebben... vinden het een erg realistisch beeld. Mm -hmm. En ben je over het algemeen gevoelig... voor uh, reacties van kijkers? Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel interessant. Want, men, want je maakt het toch voor de mensen die er dan naar gaan kijken. En je hoopt dat je iets overbrengt. En als er dan goed op wordt gereageerd, is het heel fijn. Maar ook mensen die het niet goed vinden, vind ik ook prettig om, om te weten. Omdat gewoon, ja, dat hoort er ook bij. Mm -hmm. uh, mensen vinden er iets van en ik vind het altijd interessant om te horen. Uh, kan het je raken? Raakt het je in de, in de zin van, bijvoorbeeld kijk je op Twitter... en uh, uh, Twitter is natuurlijk mm -hmm. niet al te lief. Nee, maar dat weet je inmiddels ook wel van Twitter. Mm -hmm. Ik bedoel, ja... Ja, ik weet niet, ik heb het nooit zo ondervonden, maar je weet gewoon wat voor plek dat is. Een dus, open riool. ja, en er kunnen ook nou, maar er kunnen ook hele mooie dingen uit voortkomen. Um, soms lees ik dingen, dat vind ik ontzettend interessant en dan verrijkt het je weer ergens. Maar ja, als je op zoek gaat, zal je altijd wel iets vinden. Ja, um, dus daar ben ik. En ik laat me er niet echt door raken. Nee, mm -hmm. nee. ik vond het heel mooi. Uh, de serie begint met uh, de tekst, uh, of eigenlijk de vraag: Is ambitie een vloek? Uh, daar wil ik het zo meteen even met je over hebben. Maar ja. ik wil eerst even weten... Um, we hebben gevraagd ook aan jou of je muziek mee wilde nemen. Ja. En dat heb je gedaan. Mm -hmm. uh, je hebt gekozen voor Amy Winehouse. Ja. Waarom? Ja, god, waarom? Uh, het is een uh, groot verhaal in mijn, mijn leven, Amy Winehouse wel. Um, ik vind haar buitengewoon getalenteerde muzikant. Een geluid wat, wat, wat ik eigenlijk daarna nooit meer heb gehoord. Um, zij schaart zich, denk ik, in een... In een... Lijst van hele grote namen. Ondanks het feit dat ze niet zoveel muziek heeft gemaakt. Mm -hmm. Omdat ze vroeg is overleden. Um, en toen was er natuurlijk de beroemde documentaire. Yeah. Die veel mensen gezien zullen hebben. En ja, zij heeft iets speciaals. Ik weet het niet. Ik werd, ik werd echt een beetje geobsedeerd door haar. Um, en um, ze zingt over thema's, over, veel over de liefde. En dat zit vaak voor haar tegen. Uh, nou wil ik niet zeggen dat dat voor mij ook zo is... maar ik kan me daar wel mee identificeren. Um, ja, En de rauwheid van haar persoon... en ook wat de grote aantrekkingskracht aan haar is, vind ik... dat zij een mens is zonder grenzen. Dus zij leeft gewoon vol... eigenlijk... en ze was natuurlijk ook gewoon een junk... Weet je, ja. Ze was ook gewoon een junkie, verslaafd aan heroïne... en dat zat in haar karakter, dus um, dat was ze ook. Maar je zag ook iemand die gewoon scheid had aan alle regels... en gewoon deed wat ze wilde. En dat vind ik ergens heel aantrekkelijk, omdat... nou ja, ik zou voor mezelf spreken vooral... je maakt zoveel kaders, je, dat mag niet, dat kan niet. Je moet dat doen, want anders dit. En zij had die kaders niet, wat, wat, haar, ook, wat haar de vernieling in heeft geholpen. Maar dat is ook heel aantrekkelijk... Of, bevrijdend om naar te kijken. Je ja. ziet gewoon iemand... she doesn't give a fuck. En dat zou ik wel iets meer willen. Niet dat ik heel graag heroïne wil spuiten... en een hotelkamer in elkaar mm -hmm. wil trappen. Maar zo zou ik wel meer willen leven. En de vrijheid van haar muziek... en de puurheid waarmee ze alles bezinkt... en haar teksten zijn zo puur... en zo uit haar ziel. Ja, dat vind ik heel knap. Ik vind het ook altijd heel fijn... om concerten van haar terug te kijken. Omdat... Je emoties gaan ook, inderdaad. Je moet lachen, want het is mm -hmm. ook aan de ene kant. Zou ze heeft zijn. zoveel scheid ja, haar en alles. Haar ze haar is compleet gestoord, natuurlijk. Ja. En het is heel grappig, ja. maar het is eigenlijk ook weer heel zielig. Ja. En het is ook weer heel ontroerend en knijt er goed. Ja. ja, en ze heeft zo'n. haar ziel is zo oud. Ze, heeft, ze is zo wijs, eigenlijk. En ze wordt natuurlijk ook, en dat is ook. Ja, roem is ook verschrikkelijk. Uh, uh, soms is het ook hartstikke leuk en brengt het je heel veel. Maar je ziet, zeker in Engeland, hoe zij is opgejaagd. En als je daar niet tegen bestemd bent, ja... Je had het bijvoorbeeld ook met Philip Seymour Hoffman. Die toen uh, overleed. En Jim Carrey had daarna een prachtige tweet... die me heel erg ontroerde, om nog even terug te komen op Twitter. Ja. Die zei, voor sommige zielen is deze wereld te heftig. En toen dacht ik, ja, je bent, iedereen is eigenlijk zo breekbaar... maar we leren onszelf panzeren en uh, beschermen. En Amy had die panzer gewoon niet. Ja. En je ziet ook wel in filmpjes dat als iemand haar aanspreekt... gaat ze gewoon vol met diegene in gesprek in plaats van... Nou ja, als er nu iemand naar ons toe komt en die iets geks vraagt... Dan, weet je, dan bestempel je dat als gek en laat me met rust en mm. kom niet. En zij was gewoon open voor alle energieën. Ook de negatieve energieën die, die daar haar vernietigd hebben. Maar ook de mooie open, waardoor er iets heel bijzonders is ontstaan. Ook in haar muziek, en, uh, maar ook in wie zij is als mens. Ja, we gaan luisteren naar Amy Winehouse. Mooi. And now Just take it Take the bus Take the bus I came home this evening And nothing felt like how it should be I feel like writing you a letter But that Muziek meegenomen door Robert Hoog, Amy Winehouse. Amy. Amy, ja, inderdaad. En ik vroeg je, um, voordat we naar deze muziek gingen luisteren... en erover gingen praten, over, ja, hoe gevaarlijk is uh, ambitie eigenlijk in jouw vak? Um, ik denk dat ambitie heel goed is en dat je dat altijd moet blijven houden... en dat je jezelf een doel moet opleggen. Waar streef ik naartoe en wat wil ik graag? En dat je vooruit blijft kijken en niet stil blijft staan... Uh, maar ja, je moet niet doorschieten. Je moet ook wel realistisch zijn en kijken waar, waar sta ik nu. En ja, je kan de ambitie hebben om uh, hele grote films te gaan maken in Hollywood. Maar als je daar gewoon simpelweg nog niet bent of die ingang niet he hebt... ja, dan kan je daarnaar gaan streven en dat je ambitie zijn. Maar dan verlies je een beetje volgens mij jezelf uit het oog. Ja. Dus je moet het in een goede balans houden. Denk ik. Dus zijn er grenzen aan ambitie? Nou ja, dat weet ik niet. In de vorm van de zuid misschien wel. Ik bedoel, je kan ambiëren om heel erg veel geld te verdienen. En dat kan ten koste gaan van allemaal mensen of van allemaal andere bedrijfjes. Ja, dan moet je, ja, moet je maar willen. Ja. In acteren ligt het net iets anders, denk ik. Ja, heb jij, zijn er grenzen? Stel, jij moet uh, ze zeggen: je gaat uh, naar het buitenland bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat wil ik dan best wel doen. Maar ik vind ook dat we in Nederland een handje hebben van. Het buitenland is het Walhalla. En mm -hmm. Nederland is eigenlijk uh, Jubilee League. En dat ja. vind ik niet. We maken waanzinnig goede uh, uh, films en series en toneelstukken. In, in, in toneel zijn we de koploper in, in de wereld van de wereld. Um, film en televisie gaan ontzettend veel naar buitenlandse festivals. worden heel veel gezien en verkocht aan het buitenland. Dus ik denk dat we best wel iets trotser mogen zijn op. En ik vind ook als acteur zijnde het een beetje onzin... dat je, je hebt het hebt gemaakt als je in Amerika... dat vind ik gewoon, ben ik het gewoon niet zo mee eens... Mm -hmm. We maken hier hele mooie dingen. Maar als een kans voorbij komt en het is een prachtig project, is het natuurlijk heel leuk. En de mogelijkheden zijn natuurlijk wat groter, want ze hebben gewoon meer geld. Dus ja. je, je kan gewoon iets meer doen daar. Met um, 100 miljoen maak je, kan je heel veel draaidagen maken in Nederland. Um, worden speelfilms gemaakt in 20 dagen. Ja. Dat is nog wel een verschil. Waar liggen jouw ambities? Nou, mijn ambities liggen gewoon in een in een betere acteur worden nog en leren en ontwikkelen en ik zie ik probeer het leven een beetje te zien als en dat klinkt misschien een beetje zweverig gedoe vind ik ook wel een beetje zweverig gedoe eigenlijk maar Ja maar het is uh, vrijdagnacht en ja, dus Je precies. zit in heel Ik vind het als een, een beetje zweverig. Een mooie metafoor om het leven te zien als een rivier. Die stroomt. Uh, nee, maar ik probeer het wel als water te zien eigenlijk. Ik bedoel, het, het vindt zijn weg. En je kan nog honderdduizend stenen in het water gaan gooien. In de hoop dat die rivier dan naar links afbuigt. Maar als hij naar rechts wil gaan, dan vindt het water zijn weg. Dus daar geloof ik wel in. En ik vind dat je scherp moet blijven en moet blijven leren en jezelf moet blijven verdiepen. Um, maar ik ga niet nu zeggen, ja, natuurlijk zou ik het leuk vinden als ik over vijf jaar de nieuwe James Bond uh, ben. Ja, snap ik. Maar ja. dat wil ik ook. Ja, snap je. <laughs> maar um, nee, ik hoop gewoon dat ik um, door kan gaan op de weg waar ik nu zit. En ik zou zelf wel in de toekomst misschien zelf dingen willen maken of willen regisseren of willen mm -hmm. schrijven. Daar ben ik ook al een beetje zo mee bezig. Maar ja, daar moet ik ook nog, uh, net zoals met het acteren, moet ik daar gewoon... Uh, nog heel veel stappen in gaan maken, wil dat serieus worden. Ja. En schrijf je wel eens? Ja, ik schrijf wel eens, ja. ja. Voor mezelf, verhalen. ik heb Vroeger schreef ik, toen ik jong was, superveel verhalen. Mijn moeder heeft laatst allemaal boekjes gevonden die ik dan maakte. Met allemaal tekeningen en dingen. Um, maar nu, ik schrijf wel dingen op, maar meer voor mezelf. En voor alle rollen die ik speel, probeer ik ook een essay te schrijven... over dat karakter. En ja creëer ik een verhaal van geboorte tot waar degene dan is... op het moment dat de film of serie start... En waar los van de zuidas, zodat we elke zondagavond op NPO 3 kunnen zien, om kwart over negen, kwart over negen, sorry <laughs> uit mijn hoofd. En op NPO.nl. NPO.nl zeker. NPO start. Ja. ja. Uh, waar uh, kunnen we nog meer zien binnenkort? Nou, binnenkort. Ik ben nu bezig met de, um, opnames voor Soof, de serie. Ja. Serie voor RTL. Uh, dat is heel leuk. Dat komt in oktober um, op televisie. Um, en in oktober komt er ook nog een andere serie op televisie, waar ik nog ja, dat is heel stom en daar mag ik nog niks over zeggen. Ja, maar dat is altijd fijn om mee te eindigen. Ja, precies, daar mag ik nog niks over zeggen. Maar dat gaat wel, denk ik, de serie worden van het jaar. Als die uitkomt en mensen, als mensen binnenkort te horen krijgen wat dat is... dan uh, zal dat veel stof doen opwaaien. Robert de Hoog is dus binnenkort te zien uh, in uh, nou ja, de serie van het jaar... En in zoof ja. en in Zuidas. Ja. Ik vond het heel leuk dat je er was, dankjewel. Heel leuk dat ik er mocht zijn. Ja, uh, zometeen in het tweede uur van de Nacht van de Radio. Uh, 100 seconden Sjoegekollem. En we gaan naar het Joop Café. Zometeen na het nieuws van drie uur. BNN Vara.